بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك لبس الحلقه والخيط ونحوها لرفع البلاء ودفعه Shaykh Lahita-Ala bij deze hoofdstuk, deze bab, iets wat in strijd is met het tawhid. En wat een onderdeel is of een vorm is van shirk. Hij zegt: Hij zegt het behoort. Of het is een vorm van als shirk. Wanneer iemand banden, armbanden of touwtjes, of iets anders wat erop lijkt, als hij dat draagt, of ergens ophangt, of om zijn arm doet, of om zijn hals doet, of iets anders als hij dat doet. En hij gelooft daarbij dat dat hem beschermt tegen een kwaad of dat daardoor een kwaad wordt opgeheven. Als iemand dat doet, dan heeft hij een kleine vorm van afgoderij geplicht. Want deze zaken, het dragen van banden of bijvoorbeeld het dragen van uh, een oog of het ophangen van uh, een, uh, een oog of een hand... Of iets anders, waarbij zaken worden gedragen of opgehangen. Opgehangen soms bij de muren, op de muren. Soms worden dingen opgehangen in de auto's. Soms worden ze ergens anders opgehangen. Met de intentie dat dit beschermt tegen een bepaalde kwaad. Of dat dit voordeel brengt en iemand uh, kan genezen. Als iemand dat doet, dan is zo'n persoon vervallen in de kleine vorm van afgoderij. Waarom? Omdat, de, omdat deze zaken, die banden, of die uh, ogen, of die handen, of iets anders wat gedragen wordt, of opgehangen wordt. Er is geen bewijs dat dit, er is geen bewijs dat deze zaken die kwaad wegnemen. Of dat iemand beschermd wordt daardoor tegen een bepaalde kwaad. Ja, nee, als bijvoorbeeld iemand een oog ophangt, wat sommigen doen. Een blauwe oog hangen ze op in hun winkel. Of in hun huis. Of ze dragen die in de vorm van een, een ketting. Als iemand gelooft dat zo'n oog zo'n persoon, zo persoon beschermt tegen het boze oog. Dan gelooft hij in iets wat Allah subhanahu wa ta'ala niet als bescherming geschapen heeft. Allah wa'ala heeft dat helemaal niet. Heeft daar geen wijsheid in gezet dat het beschermt tegen het boze oog. Het boze oog heeft andere beschermingen. Al-Quran. al, -Quran, al en andere zaken die de profeet heeft opgenoemd. Dayib, like in zo'n oog. Of zo'n hand die ze Fatima hand noemen. Of een amulet die ze dragen. Dayib, amulet wat ze dragen. Daar is totaal. Is geen enkel bewijs voor. Dat het beschermt. Dayib, of dat het de kwaad wegneemt. Vandaar als iemand gelooft. Dat zoiets beschermt. Dan gelooft hij eigenlijk in iets. Wat niet aanwezig is. Een vorm van bijgeloof. Vandaar dat dat. En die uh, vorm is van een kleine vorm van een schrik als En de geleerden hebben een sterregel als het gaat om asbab. Want iemand die gelooft dat deze zaak een sabab is dat hem beschermt. Als het gaat om asbab, yani, uh, middelen die iemand neemt voor een bepaald doel, geleerden zeggen: sabbab, je mag alleen geloven dat iets werkelijk een sabbab is als of of. Als daar een bewijs voor is uit de Koran of uit de Sunnah... bijvoorbeeld wij mogen geloven of wij moeten geloven dat bijvoorbeeld een hijama een profijtvol en nuttige geneesmiddel is. Of bijvoorbeeld wij geloven dat honing profijtvol is. Wij geloven dat de Koran genezing is. Wij geloven dat het adkar en het gedenkingen en. Dat dat ook een bescherming kan zijn. Dus wij geloven dat. Waarom? Omdat dat staat in de Koran of in de Sunnah. In de Sunnah zegt de profeet sallallahu alayhi wa Hij zegt, Shifa De genezing van mijn ummah is in drie zaken. Hij noemde drie zaken. Hij zei: asal. En het nemen van honing is een vorm van genezing. Shifa. wa en ook het verrichten van hijjama is een vorm van genezing. En kaya to naar, de profeet sallallahu alaihi En hij zei: Anna en aan de ommet aan de kaya. de is een vorm van genezing met vuur. Dus je mag geloven of je moet geloven dat dit geneesmiddelen zijn. Bijvoorbeeld ook in de Koran zegt Allah subhanahu wa ta'ala over honing. Dat het een geneesmiddel is. Veeh shifa. Ma'u zemzem is ook een geneesmiddel. Vorm van genezing. De profeet zegt: Me is voor datgene waarvoor je drinkt. Shifa taam wa shifa Het is en voedsel en voeding en drank. En daarnaast is het ook een vorm van genezing. De profeet zegt ook bijvoorbeeld over Habet de Sauda: Habet de Sauda, zwarte zaad. Dat dat een genezing is voor alle ziektes behalve de dood. Dus wij geloven dat dat een genezing is. Stel je voor iemand komt zeggen nu van. Hij noemt een bepaalde vrucht en hij zegt deze vrucht is een genezing. Tegen bijvoorbeeld, uh, tegen al djinn of tegen iets anders. Zonder, de daar, zonder daar een bepaalde bewijs voor te hebben. Zowel niet uit de Koran en uit de Sunnah en ook niet dat de wetenschap heeft bewezen... bijvoorbeeld dat dit echt werkelijk een middel is tegen een bepaalde ziekte. Daarom de geleerden zeggen van... De middelen, wij, geloven, wij mogen geloven dat iets een middel is tegen een bepaalde aandoening. Als het of een bewijs is. Er is, er, er is of een bewijs uit de Koran of uit de Sunnah gekomen. Of ten tweede, of er is een bewijs vanuit de moderne wetenschap, geneeskunde. dan mag je geloven dat iets werkelijk helpt. En anders niet. je diegene die bepaalde banden dragen touwtjes dragen. En die geloven dat dit iets kan yani, uh, iets kan verrichten of, iets kan, of tegen iets kan beschermen. Die geloven in iets waar geen enkel bewijs voor is. Zowel niet uit de Koran en uit de Sunnah en zo ook niet uit de wetenschap. Vandaar dat het geloven van zoiets een vorm is van een shirk. Het is een vorm van shirk. een vorm van shirk. Een vorm van bijgeloof. Dat is ook Iets wat heel voorkomt bij de kofar. De kofar bijvoorbeeld, die geloven bijvoorbeeld dat bepaalde getallen of bepaalde dagen ongeluk brengt. Als iemand dat gelooft, dan gelooft hij in iets waar totaal geen bewijs voor is. Niet uit de Koran, uit de Sunna en ook niet uit de moderne wetenschap. Er is geen enkel wetenschap wat bewezen heeft dat 13 bijvoorbeeld een ongeluksgetal is. Dus wij mogen dat niet geloven. Mogen alleen die esbeyb geloven die werkelijk het zebb zijn, en anders niet, en In anders niet. De, de schrijver <serving> zegt hier: min al-shirki lubsu al-halqati wal-qayt wa-nahuha fi l-raf' al-balai wa-daf' l-raf' al-balai wa-daf'hi. Sheikh al rahimahullah Rahimahullahu Allah taala, die zegt: munasabatu haad al-bab li-kitab al-tawhid. En de man die de hij zegt de schrijver die deze onderwerp aangehaald in zijn boek Om duidelijk te maken Om duidelijk te maken Dat dit wat hij heeft opgenoemd Yani, in, strijd ...in strijd is met het tawhid. In strijd met tawhid. Yani, yani, hij zegt hij als, als iemand... Als iemand als uh, hoopt, ...hoopt op, op, op bescherming... Van, van, of, ...of hij hoopt of, dat kwaad van, wordt weggenomen... ...van een ander van, dan Allah subhanahu wa ta'ala... ...dan is zo'n zo persoon, zo persoon, zo persoon... ...in strijd, strijd met het tawhid. Want, want een muwahid... Een, ...een gelovige... Die geloven dat de enige die, die kwaad kan wegnemen is Allah subhanahu wa ta'ala. De enige die schaadt is Allah en de enige die baat is Allah Jalla wa ala. Vandaar dat wij niet mogen geloven dat andere zaken baten of schaden. De enige die baat en schaadt is Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zegt, meneer Shirki. يعني من من طبع من أي من الشرك الاكبر ان يعتقد أن هذه الاشياء تنفع او تضر بذاتها او من الشرك الاصغر ان يعتقد أنها سبب ل لنفع أو لضر عايزك تهورت تتقفوا درايت وتشرك اصل اي واحد غلوف ان هذه الزاكه هيدرagen van een band of het dragen van iets anders dat het beschermt يعني اون اوف هانكلك يعني داتت الله سبحانه يعني الله سبحانه وتعالى dat uh, uh, doet. Als iemand dat gelooft, dan is zo'n persoon vervallen in de cirkel akbar In de <fut> akbar want, <fut> want, want niemand kan bescherming bieden, werkelijk be behalve Allah. Hij is de enige die baat, subhanahu wa ta'ala. als iemand gelooft dat deze like, zaken een middel zijn. Bijvoorbeeld, ze zeggen van, ik draag die amulet, wat ze al-hurs noemen. Of in de Arabische tamima. Ik draag hem, lekker ik geloof dat Allah subhanahu wa ta'ala mij beschermt. Sommigen dragen over bepaalde banden. Of ze hangen die oog op. Die, oog, die blauwe oog hangen ze ergens op, op, op de muur. Of in de auto. Ze zeggen van ik geloof niet dat die oog mij beschermt. Like ik geloof dat Allah subhanahu wa ta'ala mij beschermt. Like in die oog is sebeb. Tayyip, als iemand dat zegt. Dan is hij vervallen in een shirk al-asgar. En in de kleine vorm van een shirk. Want Allah heeft geen bescherming in die oog gezet. Ook niet in die. In datgene wat ze dragen. Wat wordt gedragen als amulet Of om hun handen. Sommigen bijvoorbeeld dragen bepaalde touwtjes of bepaalde zaken waarvan ze geloven dat het beschermt. Of een hand, van, zeggen ze Fatima hand, beschermt. Als iemand dat gelooft dat het beschermt yani met de wil van Allah, dan is zo'n persoon vervallen in een shirk al-asgar, omdat, omdat, omdat, omdat, omdat daar geen bewijs voor is. Like, als, hij, als hij gelooft dat hij werkelijk beschermt zonder dat Allah erbij yani, uh, betrokken is, dan is het een vorm van een shirk al-asgar. Want dan gelooft iemand eigenlijk dat zo... Zoiets so kan schaden en baten. En schade en baten, dat is iets wat specifiek is voor Allah subhanahu wa ta'ala. En als iemand gelooft dat anderen dat ook kunnen doen, dan heeft zo'n persoon datgene so naast hef Allah jalla gezet. En dat is een shirk. Een shirk is dat iemand iets toekent van Allah aan een an ander. En and in dit geval <laughs> <case> is dat dan het baten en schaden. Allah die zegt in de Koran, is een soort zomer. Acht Qul dertig. Kool Afara min duni la. In Ara Allahu Allah hobidor in Helhun Nakashifatu Dori. O Ara deni Birahmet in Helhun Nakus Mumsi Qul Rahmati. Kool Hasbi Allah, Alehi ettawakalun Mutawakilun. Dit fezat Allah Subhanahu wa Taallah, de Profeet Sallallahu alaihi wa Sallam, Kool Afara Aitum mata min duni Allah Zeg. Tegen de moshrikin. Vertel mij. Vertel mij. Zeg. Of zeg. Of vertel mij. Zien jullie niet. Wat jullie, wat jullie naast Allah aanroepen. Moshrikin die, aan, die riepen hun afgoden Ze riepen hun aan. Als ze bijvoorbeeld in nood waren. Riepen ze hun afgoden aan. En ze vroegen hun om bescherming. Allah zegt tegen de profeet. Zeg tegen hen. Zien jullie niet. Wanneer jullie naast Allah subhanahu wa ta'ala. Zien jullie niet wat jullie wat naast Allah subhanahu wa ta'ala aanroepen? Als Allah, mij, als Allah voor mij iets schadelijks heeft voorgeschreven... Bijvoorbeeld Allah, Allah heeft voor iemand... iets voorgeschreven wat, hem scha wat schadelijk is voor hem. Bijvoorbeeld ziekte. Iemand is ziek geworden. Of iemand is uh, yani, uh, bezeten door al jin, Of uh, Allah subhanahu wa ta'ala heeft iets anders voor hem... ...voorgeschreven. Maakt niet uit wat. Armoede of ziekte of iets. Als Allah dat voorgeschreven heeft voor iemand, kunnen die afgoden dat wegnemen? Kunnen ze dat wegnemen? Allah zegt tegen de profeet Hij zegt tegen hen: Vertel mij, jullie roepen die afgoden aan. Als Allah, subhanahu wa taala, iets heeft voorgeschreven, een bepaalde ramp, ziekte of iets anders, kunnen zij dat wegnemen? Of als Allah, subhanahu wa taala, voor iemand juist barmhartigheid heeft voorgeschreven, in aradaniyallahu uh, birahmetin, kan iemand dat tegenhouden? Als yani, Allah iemand wil beproeven, kan iemand dat tegenhouden? Of als Allah subhanahu wa taal, iemand begunstigt, kan iemand dat wegnemen en tegenhouden? La. Zeg tegen hen, hasbiya Allah. Zeg, Allah. is voor mij voldoende. Alayhi En op hem vertrouwen diegenen die vertrouwen hebben op Allah subhanahu wa Met andere woorden, niemand kan schaden of baten behalve Allah subhanahu wa en als deze afgoden, die ze aanroepen, niet kunnen baten en schaden. En ze riepen verschillende afgoden aan. Ze riepen bijvoorbeeld ook malaika aan. Ze aanbaden folkroemusliki. Ze aanbaden niet alleen maar stenen of beelden. Sommigen van hun aanbaden malaika. Sommigen van hun aanbaden profeten. Sommigen van hun aanbaden de zon of de maan. Sommigen aanbaden stenen en beelden en bomen. Ze aanbaden van. Ze verschillende afgoden. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt van: diegenen die jullie aanroepen. Die kunnen niet baten en niet, en niet schaden. Als Allah subhanahu wa ta'ala iets heeft voorgeschreven. Een bepaalde ramp. Kan niemand dat wegnemen behalve Allah. En als Allah jalla wa ala, iemand wil begunstigen. En hem erbarmt. Kan niemand dat tegenhouden van hem. Iden het it heeft totaal geen zin om deze afgoden aan te roepen en te aanbidden. Iden deze ayah maakt een shirt. Yani, en het aanroepen van deze afgoden is in totaliteit uh, nutteloos. En ongelder. Shekel Fosen het man al dit ayah. Ja, Muhammad, sallallahu wasallam, en yes, al alle musrikien, soe ala in maallahi, dur, ja, an kadalika, la. de van de is dat Allah subhanahu wa ta'ala, hij zegt tegen de Profeet sallallahu alayhi wa sallam: Vraag deze mushrikien, vraag ze, stel ze een vraag yani, over hun afgoden die ze aanbidden, die ze aanroepen. Zijn zij in staat om te baten en te schaden? Zij zullen moeten erkennen dat deze afgoden van hen niet kunnen baten en niet kunnen schaden. Als ze niet kunnen baten en niet kunnen schaden, waarom roepen ze dan aan? Waarom worden ze dan, dan aanbeden naast Allah subhanahu wa taf. Iets wat niet kan baten, niet kan schaden, die kan je niet aanbidden. Waarom aanbidden bijvoorbeeld mensen graven? Zo'n graf, kan die baten, kan die schaden? Ja, zo'n graf, of ook die dode die daar begraven is, die kan, kan geen in zichzelf baten en schaden. Laat staan een ander baten en schaden. Dus er is geen enkel, er is geen enkel logica in het aanbidden van, van zo'n dode of van zo'n graf. Nog erger van een boom. Of een rots. Of een beeld. Hij kan niet baten en niet schaden. Hij kan zichzelf geen eens baten en schaden. Hoe kan dan zo'n zo beeld aanbeden worden? Christenen bijvoorbeeld. Ze, aanbaden, ze aanbidden de kruis. Hij heeft deze kruis. Twee houten. twee houten. Twee houten stukken. Twee, ja twee latten. Eén recht en de ander in het midden. Hij heeft deze lat. Kan die baten en schaden? Deze lat is hout. Als die, had, als die kon baten en schaden. Had hij... Zichzelf gebaat yani, eh, en geschaad. Hij kan niks. Daardoor heeft hij geen enkel recht op aanbieding. Heeft hij geen enkel recht op aanbieding. Zo ook bijvoorbeeld Malaika en de profeet. En de maan en de zon. Niemand kan schade en baten. Behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Right? En niemand kan schade wegnemen. Op geen. Behalve Allah jalla wa Vandaar dat hij de enige is die het recht heeft om aanbeden te worden. En niemand. En niemand anders. Even, het aanbidden van anderen naast Allah jalla wa is daardoor of komt daardoor te vervallen omdat hij geen enkel hij kan niks wegnemen en hij kan geen enkel kwaad opheffen. Geschreven rahimahullah noemt hadith Imran ibn Hussein, "Anna Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan fi yadihi halqa min sufr. Faqala ma hadhihi? Qala min al Faqala in zin'ha fa innaha la taziduka illa wahna." فانك الى مت Imran ibn ما افلحت ابدا de احمد de لا باس به ديزه حديث حديث عمران بن Hij كان استطد البروفيت صلى الله عليه وسلم ايزح بن من طيب عايز had hij een armband van koper. Een koperen armband. Hij had een koperen armband om. De profeet zei tegen hem. Wat is dit? Wat is dit voor armband? Waarvoor dient hij? Hij zei. Hij zei. Mijn alwaahina. wahina is een soort ziekte. Is een soort ziekte. Die, uh, waar, waar iemand mee getroffen mee kan worden, worden in zijn arm en in, in zijn hand type. en een soort ziekte die, uh, die, uh, waarmee iemand getroffen kan worden in zijn arm en zijn hand hij zei van ik heb deze gedragen yani om, om, om mezelf te beschermen tegen die ziekte of om die ziekte uh, te verminderen of op te heffen type, om het kwaad weg te nemen de profeet zei tegen hem in fa la illa wahna. hij zei haal dat weg je haalt die armband weg. Want die armband die je om je, arm hemd, om, om je arm hebt, om die reden, dat vermeerdert de ziekte alleen voor jou. En hij zal voor jou de ziekte vermeerderen in plaats van verminderen of wegnemen. Want deze ziekte zal blijven. En daarnaast zal zijn hart verziekt worden door, door datgene wat hij heeft gedragen. Want die armband, die armband is geen bescherming, of die armband die hij droeg was geen middel wat die ziekte kon wegnemen. Vandaar dat ik zeg, de zeggen, zegt, er is een regel, je mag niet geloven dat iets een middel is, behalve als het werkelijk, een middel is tegen iets. Als het werkelijk bijvoorbeeld een geneesmiddel is. En anders mag je dat niet geloven. Want Allah heeft daar geen hikme in gezet dat het beschermt. Bijvoorbeeld in deze, Allah heeft geen hikme gezet in die armband, dat het beschermt tegen bepaalde ziekten in In de arm. De profeet zei van, in zi'ha fa inna la taziduka illa wahna Verwijder dat. Want het zal jouw ziekte alleen maar vermeerderen. En hij zei. En als je zou sterven. En je hebt die armband om je heen. Om je, je pols. Om die reden. Dan was je nooit geslaagd. Was je nooit geslaagd. En als je zou sterven op, op deze manier. Dan ben je gestorven terwijl je bezig bent met de vorm van een shirk. Al-Asgar. Want het dragen van deze banden. Heeft geen enkel. Feit heeft geen enkel profijt. En dat betekent dat het geen geldig middel is. Hij zegt: ga je taala de Allah, Tade, zegt Fouzan. hadith. Je hebt de kolonena' Imali'm Muhursinadhiallahu an'huwa'n mu'a'n mu'a'n ذلك الموقف أنه أبصر رجلا لابسا حلقة مصنوعة من الصفر، فسأله عن الحامل له عن لبسها، فأجاب الرجل أنها أنه لبسها لتعصمه من الألم، فأمره بالمداب بالمباذرة بطرحها وأخبره أنها لا تنفعه بل تضره وأنها تزيد الداء الذي لبست من أجله لبست من أجله وأعلم من ذلك لو استمرت عليه إلى الوفاة حرم الفلاح في الآخرة أيضا. Ja, die, zoals ik zei, de profeet hij zag die armband en hij zei tegen hem, haal het weg, want het zal jouw ziekte alleen maar verergeren. En als je zou sterven op die manier, dan ben je gestorven terwijl je bezig bent met de vorm van een shirk, dan zal je niet slagen. Uh, Sommigen die beweren dat uh, het dragen van een armband, van koper, dat, dat helpt, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat de artsen zeggen dat het helpt tegen bepaalde, tegen bepaalde aandoeningen bepaalde ziektes van zoals uh, dus reuma en dergelijke ja? de hadith is duidelijk de hadith, de profeet zegt van dat dat niet helpt in zi'ha fa inna la te illa tijd hoorden we dat, dat, dat de artsen dat adviseren, of sommigen dat adviseren er is ook een fatwa van Lajna Daima waarin staat dat het dragen van kopere armbanden tegen reuma of tegen bepaalde ziekten dat niet is toegestaan, omdat dat, dat daar, dat daar geen duidelijk bewijs voor is uit de, de shari'a shari of uit de hadith is er een duidelijk een verbod. Een en uit de wetenschap is er geen, duidelijk, is er geen duidelijke, duidelijke, yani, uh, duidelijke bewijs, duidelijke, uh, duidelijke, bewijs duidelijke, dat het helpt tegen, tegen bepaalde ziekten zoals reuma of tegen andere, tegen andere vormen van ziekte. Vandaar dat je dat niet mag, niet mag dragen. Hij zegt je de ta'ala... Wat zijn de profijten van deze hadith? Hij zegt, wat kunnen wij halen uit deze hadith? is dat het dragen van een band of iets anders wat erop lijkt, met als doel dat het jou beschermt tegen bepaalde ziekten, dat dat een vorm is van een shirk. Omdat daar geen bewijs voor is. Hij zegt als tweede, en nee aan het haram. Als tweede is er, is, is, er, is er ook een profijt dat we uit deze hadith kunnen halen. En dat is het verbod, het verbod op verboden geneesmiddelen, verbod op verboden geneesmiddelen. Sommigen zeggen bijvoorbeeld nu. Yani, uh, sommige artsen die schrijven, schrijven medische marijuana voor, tegen bepaalde ziekten. Schrijven medische, medisch wit, zeggen ze. Ze zeggen dat het goed is tegen. Bepaalde spierziektes en dergelijke. Of dat het jani die spieren losmaakt of iets anders. Ik weet niet wat ze allemaal zeggen. Lijken ze schrijven het voor, misschien is het Laten we zeggen dat het helpt tegen bepaalde zaken. Lijken, wiet is bedwelmend. Dus wiet is sowieso haram. Okay? En je mag niet een geneesmiddel gebruiken wat haram is. Iemand kan zeggen van alcohol, yani, uh, is, is misschien goed tegen iets, tegen een bepaalde ziekte. Het drinken van alcohol. Als zou dat bewezen zijn, dat dat zou helpen, dan is het nog steeds niet toegestaan om dat te gebruiken. Waarom niet? Omdat je geen geneesmiddelen mag gebruiken die haram is. De profeet die zegt, ibadallah, tadaawaw, wala tadaawaw bil haram. De profeet die zegt, ibadallah, tadaawaw. Je mag geneesmiddelen gebruiken, je mag geneesmiddelen innemen, je mag jezelf genezen. Door nog een geneesmiddel. Lakin, gebruik geen middelen. Laat het haram middelen. Laten de douwe op haram. Bijvoorbeeld iemand, iemand kan zeggen van ja hij is bezeten. Hij gaat naar een sahir. Tyb? Hij gaat naar een sahir. Die sahir die kan bepaalde zaken bij hem aanrichten en verrichten. Waardoor hij, zeggen ze, geneest. Assel, die sahir waar je naartoe gaat. Die vermeerde de ziekte alleen. Tyb? Ten tweede. Al zou hij bijvoorbeeld bepaalde zaken kunnen doen omdat hij samen met de jin werkt dan nog mag dat niet omdat het gaan naar een sahib is haram het is haram je mag niet een geneesmiddel gebruiken die Allah subhanahu wa ta'ala verboden heeft en onder andere valt daaronder deze banden die gedragen worden hij zei ook deze hadith is een bewijs daarin is een bewijs voor inkarul munkar wa ta'limul jahil uit deze hadith kunnen wij ook leren dat wanneer iemand iets ziet wat Allah verboden heeft, wat monkar is, is dat je dat moet corrigeren of dat je er wat van moet zeggen. De moslims die adviseren elkaar en dat is een van de eigenschappen van deze umma. Kuntum khayra ummah tin uchrijjat nas ta'muruna bil ma'roof, watanhaawna al munkar, watu'minuna billah. Allah zegt in de Koran, jullie zijn de beste umma die is voortgebracht uit de mensheid. Waarom? Jullie gebieden het goede. Jullie sporen elkaar aan tot het goede. En het slechte. Het slechte. Verbieden jullie. Het slechte. dat, Jullie adviseren elkaar om dat te vermijden. Dus de moslims dienen elkaar te adviseren. Als iemand iets ziet wat een ander doet wat slecht is. Moet je zeggen van. Zoals de profeet dat deed. De profeet. Hij zag dat. En hij zei. Hij zei. Hij ging eerst vragen, waarvoor doe je dat? Dat is ook weer een profijt. Voordat je in Karel Kar doet, voordat je iets wil yani afkeuren, stel eerst de vraag: waarom heb je dat gedaan? Misschien had hij dat gewoon gedaan omdat hij het mooi vond. Hij dacht: van dit is een band, ik vind het mooi. Of, yani iets. Hij zei: waarom? Hij ging eerst vragen. Toen zei hij: van Ik heb het gedaan omdat ik bepaalde ziekte heb en ik wil dat daardoor yani wegnemen. Dus eerst vragen voordat je iets afkeurt. met hij. Hij zei, zij, fi dunya wal ook deze hadith uh, leert ons de schade van de shirk in het dunya en in het akhirah deze, deze bijgeloof die hij had, of die mensen hebben bij bepaalde bijgeloofzaken, is schadelijk zowel in het dunya als in het akhirah In het dunya, de profeet zei tegen hem, hij haal dat weg, want die ziekte die, jij, die je hebt, dat wordt daardoor alleen maar erger. Dus schadelijk ook in het wereldse leven. En in de Aghira, de profeet zei: Als je dat zou laten, als je zou sterven op die manier, dan zou je in het Aghira niet geslaagd zijn. Dus het is schadelijk, zowel voor het dunne als voor het Aghira. Hij zei ook: Stiefsal al-Mufti wa'tibar al maqasid En de shirk al-Azhar, Akbar al-Kabair. Shirk al de kleine vorm van shirk, behoort wel tot de grote zonde. We hebben shirk zoals we eerder hebben Vaak hebben jullie uitgelegd, de shirk is twee soorten, grote shirk en een kleine shirk. Grote shirk is waardoor iemand uit de islam treedt. Iemand die een dode aanroept, die treedt uit de islam. Grote vorm van een shirk. Iemand die een ander aanbidt naast Allah subhanahu wa ta'ala. Iemand die aanbiddingen toekent aan een ander dan Allah, is een grote vorm van een shirk. We hebben een kleine vorm van de shirk. Iemand die zweert bij een ander dan Allah. Shirk, naam, is shirk. Ook het dragen van amuletten, het dragen van deze banden, met, met de intentie dat het schaadt of iets of schadelijks wegneemt of dat het baat, is een kleine vorm van shirk. Een kleine vorm van shirk blijft, blijft, niet groter dan grote zonden. Sterker, het behoort tot de grootste, tot de grootste zonde. de shirk Karawalahu an' ook wabniyaani in een in de De die een in het Arabisch. amulet weet je, amulet is Talisman. Een ambulance. En ze dragen iets. Met een touwtje. doen ze erin. Sommigen zeggen het zit Koran in. Sommigen zeggen het dit in. Dua's in. Wat is is Allahu a'alem. Als iemand naar een sahir gaat. Dan doet hij sikh erin. Doet hij bepaalde spreuken erin. Of bepaalde letters en vierkantjes. Ik En sommigen zeggen. Wij doen de Koran erin. Allahu a'alem wat erin zit. Je ziet het niet. Je kan het niet zien. Want het zit verpakt. De profeet zegt van. Wie dat doet. Wie dat draagt. Tamime, En Tamime in het Arabisch wordt tamima genoemd omdat het, uh, het komt van het woordje. Ja, yani, Tamime is, ze willen daarmee hun doel bereiken. Toe? Ze willen daarmee een tamima. En yani, het bereikt datgene wat je wil. De Profeet zegt van als iemand die draagt, dan doet hij een dua tegen hem. Hij zegt mogen Allah zijn doel niet laten bereiken. En mocht Allah deze persoon zijn doel niet laten bereiken. In andere woorden, wanneer zo iemand zoiets draagt, zal het hem niet baten. Het zal hem niet totaal niet baten. Sterker nog, het zal hem schaden. Want de profeet zegt, Diegene die zo'n tamima heeft gedragen om dat doel dat hij beschermt of iets anders, die heeft daarbij een shirk gepleegd. Want hij gelooft dat dit beschermt. Terwijl dat niet beschermt of hij gelooft dat dat het kwaad wegneemt, of, of tegen, of het boze oog, en hij, eh, weghoud. dat geen enkel, weghoudt. Terwijl daar geen enkel bewijs voor is. Dus zulke zaken mogen wij niet, mogen niet gedragen worden. Kinderen mogen dat niet dragen, ouderen mogen dat niet dragen, ook datgene wat opgehangen wordt op de muren, of in de auto's, of echt anders, dat is allemaal een vorm van shirk. En de enige die baat is, gaat is Allah subhanahu wa ta'ala, datgene wat mag, dat zijn toegestaanen middelen, zoals de Koran en dergelijke. dat wat nog vermeld gaat worden. Waar Abi, had, en Hij is een man die in Allah. Hij is een in man hij had om zijn hand of om zijn arm een touwtje. Hij had om zijn arm een touwtje. En hij beweerde, of hij deed dat, of ze deden dat in, in de tijd van de jahiri. Ze deden dat, want ze geloofden dat dat beschermde tegen bepaalde, tegen bepaalde ziekten. Dat het beschermde tegen bepaalde ziekten. Huthayfa, had dat het dat zag, maakte hij dat touwtje kapot. Hij scheurde het kapot. Hij reciteerde de woorden van Allah. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا illa wa hum Yani dat heel veel die geloven wa ma yu'minu aktaruhum bil illa musrikoon heel veel mensen die geloven die geloven in al-robobiya maar in oluhiya doen ze shirk in oluhiya plegen ze shirk ze geloven dat Allah subhanahu wa ta'ala hun scheffer is hun voorziener is maar daarnaast daarnaast doen ze vormen van afgoederij waarbij ze Zoals bijvoorbeeld hier hoop hebben, of dat ze hoop hebben dat ze worden beschermd door zulke zaken. Baab, maja'a fi wa tamaim. Deze baab, dit onderwerp, hoofdstuk gaat over rukka en het tamaim Het gaat over rukka en bepaalde spreuken en dergelijke, en ook bepaalde rokka vormen, en het termijn amuletten. Alafis sahih aan Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu. En is hoor ik in de lach, Muslim. Hadith hij was verdi, hij was verdi, hij was verdi, sallallahu was de profeet, sallallahu alayhi wasallam tijdens deze reis stuurde hij, iemand, stuurde hij, iemand, om te kijken. hij stuurde iemand om te kijken naar de kamelen waar ze mee op reis gingen. De kamelen. Of er bepaalde touwtjes om hun nek waren. Want in de tijd van de jahiliyya, de tijd van de jahiliyya, deden zij of hingen zij bepaalde touwtjes om hun nek van de kamelen. En die als doel, met als doel dat ze worden beschermd. Tegen boze ogen. Ze hingen die touwtjes met als doel dat ze werden beschermd tegen boze ogen. De profeet zei tegen deze Sahabi: Hij zei, Ga kijken, kijk die kameel, doe controle. Of er niet een kameel tussen zit die, een bepaal, die die touwtje heeft. En als je dat ziet, dan moet je hem ervan afhalen. Dan moet je hem ervan afhalen. En dat betekent, dat betekent dat het niet toegestaan is om bepaalde zaken te dragen, of om touwtjes te dragen of iets anders met als doel. Dat het beschermt tegen het boze oog of tegen andere vormen van, tegen andere vormen van kwaad. Hazai bab ma jaa fi rokka wat tamaim. Een rokka is meervoud van een rokka. Meervoud van een rokka. En een rokka, dat zijn uitspraken. Taib, dat zijn. En die uitspraken, zoals bijvoorbeeld smeekbeden of Koran reciteren. Taib. Of andere bepaalde woorden. Met als doel. om bepaalde kwaad weg te nemen. Of. om, om, om je daarvoor te beschermen. En niet yani wegnemen als het al aanwezig is. En bescherming voordat iemand getroffen wordt. Voordat iemand getroffen wordt. Type dat is Arrokya. Dat, dat is Arrokha en. Arrokya. En, Jem, en, en, Arrokya. Al-Faad, ar wa Adiya.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 die Meshroah is die uh, in overeenstemming is met de Koran en het Sunna is, dat is die rokja, waarin verzen uit de Koran worden gereciteerd of adiyah, smeekbeden, die staan in de hadith van de profeet sallallahu alayhi sallam. Deze zijn toegestaan. Dit is toegestaan. Dit is toegestaan. Een rokje die toegestaan is, three, about, is waar drie voorwaarden aan voldaan is. Drie voorwaarden. Als eerste, wat ik net zei. rokia wat verricht wordt met kalam Allah. Met de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Met Al-Quran. Met ad Smeekbeden van de profeet sallallahu alayhi wa En deze uitspraken, deze ayat, deze recitatie. Moet gebeuren met duidelijke, verstaanbare woorden. Arabisch taal. Arabisch woorden. Als iemand zegt van ik de rokia, maar je verstaat niet wat hij zegt. Hij mompelt, weet dan nee, dat deze rokje geen, geen, geen, geen ja, toegestaande rogja is. Dat dit een rogja is die waarin een sikh in zit. Of waarin, waarin een shirk in zit. Sommige zeggen hij doet een Hij mompelt. Hij Ik weet die, niet die, wat hij zegt. Die, weet je wat hij zegt. Hij mompelt. Hij mompelt en daarbij heeft hij bepaalde spreuken. Bepaalde zaken die hij zegt. Waarin vaak hulp wordt gezocht bij de djinn, bij de shayateen. Dat is rogja shirkia. De Eerste voorwaarde is, is, is, is dat het moet uh, verricht worden met keramullah Of met de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Met En dat het met... Dat het met Arabisch taal gebeurt. Of een andere taal die wel duidelijk verstaanbaar is. En ten derde, wanneer een roqya gedaan wordt bij een bepaalde persoon. Moet hij geloven dat deze roqya sebeb is. Dat de Koran shifa is. En dat Allah subhanahu wa ta'ala... Dit als sebeb gedaan heeft om genezen te worden. Lekker, de genezer is Allah subhanahu wa ta'ala. Degene die baat is Allah jalla wa'ala. Dit zijn de drie voorwaarden voor. een voor. al ruqya al-Mashru'a of al-Shar'iyya. Al -ru Toegestaan Ruqya. De type Ruqya die verboden is. Ruqya Shirkiya of memlu'a. Is Ruqya waarin een shirk aanwezig is. Waarin shirk aanwezig is. Waarin bijvoorbeeld bepaalde the jeans worden aangeroepen. Of bepaalde shayatin worden aangeroepen. Die zijn er. Er zijn bepaalde raqis ra die vragen hulp van shayatin. Of die roepen shayatin aan. Of die roepen bepaalde namen aan van bepaalde, van bepaalde djinn bepaalde, en, bepaalde, en andere wezens. Of rokia of, of spreuken waarin bepaalde namen worden ingenoemd. waarin bepaalde namen worden genoemd van, van shayatin. Ze hebben bepaalde namen. Type. Ze hebben bepaalde namen die ze dan opnoemen in die in de Rokia, Rokia. Raibe, zoals uh, ja. en vindt maar ook andere namen. We hebben hele vreemde bepaalde namen die ze opnoemen. Ik ben die namen nu een beetje vergeten, maar uh, hele vreemde namen die ze, die ze noemen. En dat zijn allemaal namen van van jeans van uh, van Chiatin. Of Rokia waarin uh, de taal en datgene wat hij zegt niet duidelijk is. Niet duidelijk is. Dit is ook een rokja wat verboden, wat verboden is. Of als iemand een rokja doet en hij gelooft dat deze rokja en yani, die hem geneest zonder dat Allah subhanahu wa ta'ala uh, daar iets uh, van gewild heeft, dan is het ook een vorm van rokja wa, wat, wat verboden is. Iedere rokja moet gedaan worden met kalamullah, met de van de Profeet salallahu alayhi wa wasallam, Duidelijke taal. En je moet geloven dat het het sebeb is. Je moet geloven dat het een. Sebabis. Dan is het bij Allah Subhanahu wa Ta'ala, is het goed. De profeet die zegt: Als iemand een kan doen bij een ander, dan kan hij dat doen. Het is niet van de sunnah om een te vragen aan een ander. Je mag geen rokje vragen. Nee, het, niet, het mag niet, het is afgeraden. Het is afgeraden om tegen iemand te zeggen: Doe bij mij een rokje. Als bijvoorbeeld iemand ziek is en iemand zegt tegen een ander: Ik je geen voor hem een rokje doen, dan is het geen, is het geen probleem. Lekken het rugje vragen is een vorm van uh, يعني, uh, jezelf afhankelijk of uh, jezelf nederig opstellen tegen een schepsel. Terwijl je direct kan vragen aan Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Wat betreft die amulet die ze dragen. Als, die natuurlijk, als daarin natuurlijk bepaalde spreuken in zit. Dan is duidelijk dat dat haram is en een vorm is van seher en dergelijke. Als daar een Koran in wordt geschreven. Sommigen zeggen wij schrijven een Koran. En ze hangen het op bij kinderen of ergens anders. Is het dan toegestaan of niet toegestaan? Is het dan toegestaan of niet toegestaan? Ook wanneer er een Koran in zit. Is het niet toegestaan. Omdat de profeet geen onderscheid gemaakt heeft. Tussen amuletten van het Koran. En amuletten die waar, geen, waar, geen het Koran, yani, uh, waar geen Koran in zit. En daarnaast. Daarnaast wanneer iemand dat zou dragen. Je weet niet wat erin zit. Iemand kan niet weten wat hij daarin heeft staan. Wat hij, wat hij, wat hij daarin heeft. In die, in die verpakking. In, in, in, dat, in dat amulet. Waardoor je eigenlijk niet. Hem kunt adviseren. Als daar bijvoorbeeld iets in zit. Wat geen Koran is. Derde ook. Wanneer iemand de Koran draagt. En hij gaat naar de toilet. En dan gaat naar andere dingen. Dat is niet zoals je uh, hoort met de Koran. Yani, uh, om te gaan. Vandaar dat, vandaar dat de Sahaba ...ze keurden alle vormen van amuletten af... Met, zowel, met het Koran, ...zowel waarin de Koran in zat... ...als die amuletten waarin geen Koran in zit. En daarnaast als, als, daarnaast als mensen... Yani, uh, ...als we mensen gaan toestaan om dat te dragen... ...dan gaan ze genoeg nemen met het dragen van amuletten... ...en dan uh, gaat niemand meer Koran reciteren... ...waar echt een shifa yani, in zit... De رحمه الله تعالى. ta'ala Hanumt Hadith ابن Ibn رضي Radhiallahu عنه قال سمعت رسول Sallallahu alayhi wa sallam يقول Inna ruqa wa tama'im Wa atiwala Wa abu Hadith Aby Ibn Mas'ud Haizachtikor Da Profeet Salaam Zekha Al-ruqa Is mirfacht van ruqya an tamaim Is van tamima di omilata ook een tiwala tiwala ook een bepaalde vorm van Is in wat, waarbij ze iets dragen, de man of de vrouw, en ze beweren dat dat, dat dat yani de liefde versterkt tussen man en vrouw. Ze dragen iets, ze zeggen van als je dat draagt, dan zal dat de liefde versterken tussen die man en uh, die vrouw. En dat is een vorm van En yani Als dat bijvoorbeeld via Sahara, uh, als dat hun werk is, is het een vorm van sikhar. dat doen ze al right? Je hebt ook sikhar waarbij ze de, de man en de vrouw uit elkaar drijven. In je psyche waarbij ze de man en de vrouw juist yani bij, uh, bij elkaar bij elkaar brengen. Beide vormen zijn niet toegestaan. En het dragen van deze zaken, is een vorm van, van een shirk. En roka, yani zoals jullie weten, we hebben, we hebben verboden rogja en we hebben toegestaan rogja. De verboden rogja is verboden. De toegestaan rogja is toegestaan. Wat betreft de tamai de amuletten zijn allemaal, allemaal verboden. En het dragen van die zaken die, waarbij ze zeggen dat het de uh, liefde tussen man en vrouw, dat is ook allemaal niet toegestaan en een form van een form van for een shirk. het <laughs> <laughs> En hebben hier uitleg Is iets wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat hier, wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat om de kinderen... Ze hangen die bij de kinderen om hun nek... En ze beweren dat dat... al tegenhoudt... Dat het beschermt tegen, tegen het boze oog... Dat het boze oog bestaat... Al-Ain haq... De bescherming tegen het boze oog... Is niet door het dragen van... Door het dragen van, van amuletten Of het door het dragen van een boze oog... Of, een, van een oog, of iets anders... La. Dat vermeerdert alleen maar... De kans op zoiets... Lakin Al-Qur'an en de ruqya en dan het dat zal beschermen bij Indiallah Subhanahu wa Ta'ala. En natuurlijk als eerste, ta'atullah. Gehoorzaam zijn aan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aan bidden van Allah jalla wa ala, dan zal Allah Subhanahu wa Ta'ala de beschermer zijn van zo'n persoon. Jafad in laha. Jafad. Degene die zich houdt aan de wetten van Allah Jallahu wa Ta'ala, aan de regels van Allah, en hij bevat het pad van de, de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam, zo iemand zal bij Indiallah beschermd zijn door Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan is de kans ook kleiner dat zo iemand getroffen wordt door al Want Allah, Jalla Ala die, die, die beschermt hem. Het gaat ook voor een jinn. Allah, subhanahu wa ta'ala, beschermt hem. Maar als zo'n persoon niet de weg van Allah, subhanahu wa ta'ala, pakt... en uh, hij stelt zich bloot aan elk gevaar... dan is het makkelijk voor een duivel of voor een jinn... om zo'n persoon, yani, uh, om zo persoon uh, yani, te trekken. Yani, uh, Schade bij de Allah subhanahu wa ta'ala. Want er is totaal geen bescherming wat hem beschermt. Dan is het makkelijk voor een djinn of voor een shaitan om zo'n persoon die schade aan te brengen bij de Allah wa ta'ala. wat betreft het tamai, wat het gaat om het Koran, wat ik net zei, sommige van de salaf hebben dat toegestaan, dat in de meeste van hun, waaronder Abdullah ibn Mas'ud, die heeft dat verboden, elke vorm van Amulet is verboden, zowel de Koran als die andere zonder de Koran. En een rokja ook, wat ik net zei: je hebt twee soorten rokja wat toegestaan en een rokja wat verboden is. Een wat verboden is, dat is die rokja die in de hadith staat dat het behoort tot een shirk. maar voor in deze hadith staat wie iets draagt, type. Wie iets draagt met als doel dat het hem beschermt, Allah zal hem aan datgene overlaten. En Iemand draagt iets, of hij doet iets waardoor hij, yani, uh, of hij hangt iets op, of hij draagt iets en hij gelooft dat datgene wat hij doet, hem zal beschermen. Als Allah als dat doet, dan zal Allah hem overlaten aan datgene, aan datgene wat hij draagt, of wat hij ophangt. En dan wordt hij overgelaten of achtergelaten aan iets wat hem totaal niet kan baten. Laken, tegen de, het, kan hem, het kan hem schaden. Dat betekent dat het verboden is om deze middelen uh, te gebruiken. En uh, het verboden is om te geloven dat dit helpt. En dat het een bescherming is. Het enige wat, wie helpt en wie baat en schaadt is Allah subhanahu wa ta'ala. En wij mogen alleen geloven in die asbab die werkelijk een sebeb zijn. Dat het sebeb is tegen een bepaalde zaak. Laken, als er geen bewijs voor is. Dan mogen wij niet geloven dat dat esbab zijn. Dan mogen wij niet geloven dat dat esbab zijn tegen, uh, tegen, bepaalde, tegen bepaalde ziekten. En deze vormen van, van shirk zijn heel veel aanwezig. Ze zijn ook variërend en verschillend. En, uh, verschillend per cultuur, per, per land, per streek. Per, uh, verschillende. Iedereen heeft zijn, eigen, heeft zijn eigen bijgeloof en zijn eigen, uh, eigen uh, uh, vormen van... Van, van, van, van, van, van, van de shirk eigenlijk. Heel veel. En bijvoorbeeld, sommigen, wat bekend is, ze hangen die blauwe oog op. En ze geloven dat dat beschermt. En zelfs die blauwe oog, en en bij sommige van die mensen, ze hangen dat overal op. Zelfs in zaken, yani, die eigenlijk een haram zijn. Bijvoorbeeld in een café. Sommige bijvoorbeeld in plekken waarvoor alcohol wordt geschonken. In sommige hotels zie je dat. Ze schenken daar alcohol, en, bij de bar, in het hotel, en, en, en dan hangen ze zo'n zo oog op. En, met als doel dat het hun zal beschermen tegen ik wat. Je ik, ik koop daar zaken die Allah subhanahu wa ta'ala verboden heeft. Hoe kun je dat, ajjeeb gewoon. Dan weet je van hoe, hoe mensen subhanallah, en, hoe, denk je van waar is jouw verstand gebleven? Zo'n persoon die helemaal niks doet voor Allah subhanahu wa ta'ala. Geen salah, geen zakah, geen dit, geen, niks. Lakin hangt wel. Hij hangt wel die oog op. Hij hoopt wel op bescherming. Je niet yani de oog alsof ze dat aanbidden. Tayyip, dat is, yani, dat is yani gevaarlijk. Bij, het kan zelfs zo zijn dat het shirk al akbar is bij sommige, bij sommige mensen, omdat zij geloven dat die oog gewoon beschermt, zijn Allah subhanahu wa ta'ala totaal vergeten. Het kan zo erg zijn dat het, gewoon, dat het gewoon een vorm is van shirk en akbar dat ze gewoon helemaal uit de islam zet. Yani en net, net als die afbeelden, net als die uh, beelden die werden aanbidden in. Uh, yani in, ...in de tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam ...en daarvoor in de tijd van de jahiliyya. Hetzelfde. Hetzelfde. En sommigen hebben andere, hebben andere vormen van bijgeloof... ...waarbij ze geloven dat het beschermt, dat het helpt, dat het dit... ...terwijl daar geen enkel, er geen enkel yani, uh, bewijs voor is. Sommigen geloven dat bepaalde zaken schaden. Heet. ...ze geloven dat bijvoorbeeld een bepaalde dag schaadt... ...of uh, ongeluk met zich meebrengt... ...of uh, dat... Uh, dat bepaalde getallen, ongelukken met zich meebrengt. Leip, op bepaalde dagen. Leip, dat, is allemaal, dat is allemaal een vorm van. die tatayyur. En, uh, en, en, en een vorm van. En een vorm, van vorm van. Een shirk. Van Omdat niemand schaadt schaad en baat behalve Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sommigen bijvoorbeeld bij ons. Bij de Marikaanse cultuur. Geloven dat sommige mensen. Bepaalde, bepaalde, bepaalde gaven hebben. Leip, en bij ons, misschien heb je daar net van gehoord, sommige broeders wel. Ik geloof van als bijvoorbeeld iemand zijn vader niet gekend heeft, hij heeft hij is zeg maar als, een, als een wees, hij heeft zijn vader, dan heeft hij bepaalde gaven in zijn hand. Dan kan hij bepaalde dingen doen. En, en, en uh, zeggen hij kan. En hij, als hij iemand masseert, dan geneest hij, want hij, uh, hij, hij, hij, hij, hij kent zijn vader niet, hij heeft zijn vader niet gezien, of zijn moeder niet gezien, of onze opa of iets anders. En in allerlei, allerlei zaken waar totaal geen enkel bewijs voor is. als iemand gaat geloven in die, in die zaken. En heel veel mensen geloven daarin. Awan, die onwetende. Ze geloven. Zeg, als iemand bijvoorbeeld pijn heeft aan zijn benen of aan zijn voet. Dan moet je, dan moet je gaan naar die ene persoon daar. Waarom? Die persoon die zijn, is iemand van die. Van zulke mensen die hij kent. Hij heeft bepaalde gaven in zijn hand. Als hij dat doet. die leg wordt je genezen. Daarom? Waarom? Waarom hij wel en, en die ander niet. Hij, hij wel omdat hij. Hij heeft zijn ouders niet gekend. was een weeskind of iets anders. Wat voor, wat voor, wat voor onzin is dit? En wat voor... Uh, Ajib. Hoe kan iemand ja, zo, kan zo zijn dat, dat hij zulke dingen gaat geloven? Dat er totaal geen enkel, geen enkel bewijs voor is uit de Koran of uit de Sunnah. En ook niet logisch. Het is ook niet logisch. En dan geloof je eigenlijk dat Allah subhanahu wa ta'ala hem bijzonder gemaakt heeft. Terwijl hij misschien een zondaar is. Nee? Geloof geloven dat zo'n persoon bijzonder is gemaakt door Allah subhanahu wa ta'ala. Terwijl dat niet zo is. Dan ben je eigenlijk de, de, de, de wijsheid van Allah in twijfel aan het trekken. Daar dat dit een vorm is van shirk. Je twijfelt eigenlijk over de wijsheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah heeft zo'n persoon in mij bijzonder gemaakt. Jij maakt hem bijzonder. Doordat je gelooft dat zo'n persoon yani iets kan, iets kan, iets kan, iets kan uh, bereiken. Alleen hij en een ander niet. En zo zijn er heel veel vormen van uh, bijgeloof en van uh, deze vorm van shirk. En uh, nogmaals, als het gaat om asbab, middelen, mogen we alleen geloven die zaken die werkelijk hebben zijn. Of de Koran duidt erop, of de sunnah, bijvoorbeeld de honing duidt de Koran op, dat het shifa is. Dat ja. is wat ik net zei. Zemzen, habbat de soda, bijvoorbeeld uh, uh, ajwa eten, bijvoorbeeld tegen zikhar. Bepaalde zaken, is duidelijk, staat in de Koran of in de sunnah dat het helpt. Of, of, en in de wetenschap. De wetenschap heeft duidelijk laten zien dat, dat bijvoorbeeld deze ziekte, deze medicijn goed is tegen deze ziekte, dan mag je geloven. En maar dingen die uh, mensen die komen jou vertellen dat dit en dat jij yani, uh, helpt tegen bepaalde zaken, terwijl er geen duidelijk bewijs voor is, dan mag je dat niet. Dan mag je dat niet geloven. Hallo, wat waar Imam Ahmed <tiediging> aan رويفع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وطرا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى المعنى الإجمالي لحديث يخبر صلى الله عليه وسلم ان هذا الصحابي سيطول عمره حتى يدرك اناس يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللحى الذي هو توفيرها واكرامها الى العبث بها على وجه يتشبهون فيه بالاعاجب او باهل الترف الميوعه او يخلون بعقيده التوحيد باستعمال الوسائل الشركيه فيلبسون القلائد او يلبسونها دوابهم يستدفعون بها المحذور او يرتكبون ما نهى عنه ما نهى عنه نبيهم من الاستجمار بروث بروث دابي داب والعظام فاوصى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه ان يبلغ الامه فليبلغ الامه ان نبيها يتبرأ ممن يفعل شيئا من ذلك Hadith Ruwai'vi'i. Een shahid uit hadith. Is dat de profeet tegen Ruwai'vi'i. Hij zegt van Ruwai'vi'i. Het kan zijn dat je nog lang gaat leven. Als je iemand ziet. Als je iemand ziet. Die. bepaalde touwtjes. Knoopt en dergelijke. Met als doel. Tegen bepaalde ziektes. Of tegen bepaalde zaken. Of tegen bepaalde ogen. Of iets anders. Als je dat ziet zeg tegen die persoon dat de profeet sallallahu alaihi wasallam zich distanciert van deze persoon en hij heeft niks te maken hij neemt afstand van zo'n persoon omdat de profeet sallallahu alaihi wasallam afstand neemt van shirk en van al-mushrikeen een hadith sa'id ibn jubair tamimatan min kana 'an ibrahim tamaim kullaha Wanneer in het Koran, Sa'id ibn Jubair leeft het over. Hij zegt, Hij zegt, diegene die, wanneer hij iemand ziet die een amulet draagt, als die hem van hem stuk maakt, als die hem kapot maakt, dan is dat zo alsof hij een slaaf heeft vrijgekocht. Het is iets goeds. Het is iets goeds wat hij gedaan heeft. Als bijvoorbeeld iemand een bepaalde bijgeloof gelooft. En iemand... Uh, corrigeer, corrigeer dat, dat bij, bij zo'n persoon alsof hij een slaaf heeft vrijgekocht. Yani het is goed om, wanneer je zoiets ziet, om daar wat van te zeggen, om daar wat tegen te doen. Want Allah subhanahu wa ta'ala, die houdt daarvan. En dat is een vorm van munkar, het verwerpen van het slechte, het verwerpen van het verboden en het corrigeren het van, van fouten. Allah ta'ala, aalam. Ja, broer vraagt wat is het oordeel van het ophangen van de Koran en als schilderij. Als schilderij eh, tegen de muur en dergelijke. Het ophangen van de Koran tegen de muur of aan de muur hangen. Of bijvoorbeeld het ophangen van de Koran in de auto. Sommigen hangen eitelijk kursen in de auto of ze hangen eh, Koranverzen eh, tegen de muur of ergens anders. Wat is het oordeel daarvan? Het oordeel daarvan is dat het niet is toegestaan. Waarom niet? Omdat de Koran niet geopenbaard is om opgehangen te worden. De Koran is niet geopenbaard om daarmee de muren te versieren. Of op te hangen in auto's. Of ergens anders. De Koran is geopenbaard om te reciteren. Om erin te geloven. Om daarna te handelen. Als geneesmiddel gebruiken. Door te reciteren en dergelijke. Daarvoor is de Koran geopenbaard. Om daarmee te oordelen. Om erover na te denken, om het te begrijpen, om het te verkondigen. De Koran is niet geopenbaard om dat op de muur te plakken. En daarmee de muren te versieren. Dat is niet het doel van de Koran. Vandaar dat het niet toegestaan is om de Koran op de muren, de muren te plaatsen. Daar is geen, uh, dat, daar is geen bewijs voor. Eén. Ten tweede is de Koran niet om die reden geopenbaard. Ten derde en is het ook een kans, is dat ook een vorm van Koran vernederen. En meestal in zo'n kamer is er ook een tv, waarvan alles uitkomt. Al-Haram is daar de meerderheid in, qua muziek, qua andere zaken die Allah verboden heeft. Vrouwen en mannen door elkaar, of geen mutabarrej, onbedekte vrouwen en dergelijke. En dan is de Koran daarboven. Dat is een vorm van, een vorm van een vernedering van de Koran. De Koran hoort niet op die plek te staan. De Koran is er om te lezen. Is er om daarna te handelen. Is er om die te begrijpen. Om, er, uh, over, om, om ermee te oordelen. Daarover, daarom heeft, de Koran, heeft Allah subhanahu wa de Koran geopenbaard. Is leiding. is niet om op te hangen. Het is niet toegestaan om de Koran op te hangen. Is er een lijst aan yani de olijfolie? Ja, uh, olijfolie. Olijfolie is een vorm, yani is, is een geneesmiddel. De profeet zegt over olijfolie. Hij zegt, Hij zegt, Hij zegt, Eet het en smeer je ermee in. Dus je kan je ermee insmeren. En ook olijfolie komt van een uh, gezegende boom. Shajara Mubarak. De olijfboom, is een gezegende boom. is een boom Mubarak. Mubarak betekent, niet gezegende denk je van, ik ga ik ga het, uh, uh, ik ga het aanbidden of ik ga geloven dat dat speciaal is, gezegend betekent en gezegend betekent dat Allah daarin veel goeds heeft gedaan heeft gezet, en olijfolie er zit veel goeds in, onder andere en je kan het eten, je kan het gebruiken voor andere dingen, je kan het mee insmeren en je kan het voor heel veel doeleinden heet gebruiken, onder andere kun je het ook gebruiken als, yani, als, als bepaalde geneesmiddelen om te smeren en dergelijke het is dus van shajara Mubaraka, shajara Mubaraka, waarin veel veel al khair in zit dat is de, de, de, de, de, de bedoeling met Mubarak. Mubarak betekent katratul geir. Iets wat Mubarak is, betekent dat, die, dat daar veel geir in zit. Als bijvoorbeeld een persoon, uh, yani en zeg je zegt deze persoon is Mubarak. Type. Mubarak betekent waar is het veel geir in hem. Hij, hij is uh, goed bezig, hij doet dit, hij doet dat, hij doet, dat, hij, doet dat hij doet heel veel. Zijn geld is Mubarak. Iemand heeft bijvoorbeeld baraka in zijn geld, betekent dat, dat zijn geld, dat daar veel profijt in zit. Ook al is het misschien weinig, daarom zegt ze bijvoorbeeld: die, geld, die persoon, in zijn geld zit geen barakka. Misschien heeft hij miljoenen. Er zit geen barakka in. Er zit niks goeds in. Het verdwijnt zonder, zonder fa'ida. Totaal geen baraka in. Terwijl misschien iemand heeft weinig. Met, met, met dat weinige heeft Allah barakka in gedaan, waardoor dat heel veel goeds yani, uh, mee, yani, met zich meebrengt. Iemand bijvoorbeeld heeft, heeft, heeft een uh, zoon. Dus die barakka in zijn zoon. Zoon is goed, masha'Allah, voor zichzelf, voor zijn ouders, voor mensen, die, bekend. Dat die, er is veel baraka. In. De baraka is iets wat, waarin veel goeds in zit. De olijfolie, de olijfboom, is ook een boom van waarin de baraka zit. Dus je mag dat gebruiken als, als, als, als gelezing. Laat van zeggen van, sommigen zeggen bijvoorbeeld, in yani, bepaalde oliën, zitten bepaalde, zit bepaalde profijten in. Dat kan, dat kan. Bijvoorbeeld, als toegestaan is, hè. bijvoorbeeld sesamolie, is ook goed. En yani, tegen hoest, tegen bepaalde dingen... En misschien, wat voor olie nog meer? Ja, een, ja, een zaad en dergelijke. Dit is een vorm van geneeskunde, dit. Ja, alles het alternatief en dergelijke. bepaalde, uh, bepaalde, uh, bepaalde uh, zaadjes, bepaalde planten. Er zit, zitten zit, zit, bepaalde uh, stoffen in. Deze kadarik? bijvoorbeeld gember, bijvoorbeeld sider, uh, lotus, heel veel dingen. zitten feiten in. En mag je geloven, natuurlijk mag je geloven dat daar, dat, dat bijvoorbeeld uh, iets goeds is. Dat het ja, niet helpt tegen of dat het misschien ja, niet uh, kan gebruikt worden en je kan, er mee, uh, en je kan het gebruiken als bepaalde als, als voeding of als, als uh, bepaalde wijzen of bepaalde ja, dieet of iets anders. Dat kan. Nee? Maar het gaat hier nou om uh, middelen waar, geen, waar het, daar, totaal geen bewijs voor is. Nee, waarom moet je geloven dat een touwtje ophangen helpt tegen nee, tegen ziekten? Ophangen van touwtjes of ophangen van stenen of, of dragen van... Verdragen van, van, van zaken en zo. En zo.